Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Goedemorgen Zandvoort. So, what would you little maniacs like to do first?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 eigenlijk de, de beheerders van de kernbeduinen en het klaanslop... Ja. open zouden zitten, dan krijgen wij die overvloed aan dammeten. En dan moeten zij het beheer gaan, gaan intensiveren. Ja, oké. En dat okay. volgen we doen. En dat willen ze natuurlijk nu al niet. En dat is best een probleem. Ja. Um, want, want... Ja? Ja, nou, ik word even afgeleid ja, door mijn Techneut en mijn medepresentaties aan het zwaaien. Ah. Die hebben waarschijnlijk ook vragen, dat ga ik zo met ze even doornemen. Nou, niet, niet zozeer vragen, maar wel een uh, tijdplanning.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 Dat was beurt met de Chef Special en als het goed is gaan wij praten met Erik Koning. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Goedemorgen. Ja, ik doe het gesprek even. Vind je erg? Ik het, het goed ja, ja, ja. Goedemorgen. Ah. Ben je nog helemaal in de war? Nee toch? Oké. Hey, we gaan het hebben over de jaarlijkse verkiezing ondernemen van het jaar. Ja, je werd, het werd net aangekondigd van Ben doet het gesprek. Dus ik zit helemaal ah, ik oh. ben aan de lijn. Ja, nou, nou, ik luister mee. In het programma staat mijn naam. Maar goed, maakt niet uit. We zijn onderling uitwisselbaar, min of meer. Ja, ja, ja. Zeg, vorig ja. jaar was er geen uh, verkiezing ondernemer van het jaar, geloof ik, hè? Uh, nee, nee, nee. Door, door de, door de corona-standen corona, ja. is, is 2019 natuurlijk de laatste. Ja, uh, ja het echte ondernemerschala geweest in ja. de haven van Zandvoort. En, uh, vorig jaar hebben we wel, uh, en dat was eigenlijk een, een, een hart onder de riem... ...hebben we de prijs toegekend aan alle Zandvoortse ondernemers. En de uitreiking is gedaan door Ellen Vrij ja. uh, En met, met mooie filmpjes erbij. Ik ja. heb er toen wat interviews gedaan bij de ondernemers. En we hebben echt gedacht van, ja, weet je... Ja, moeten, ...moeten we nu dat beeldje dan in, hè, nog een jaar zeg maar, in de kast laten staan? Of kunnen we er nog iets mee? en toen hebben we er een mooie, prominente plek gegeven... Uh, ...in het muziekpaviljoentje op het Raadhuisplein. En daar heeft ze, denk ik, vier maanden gestaan of zo... Op een mooie, onder een mooie stolp op een sokkeltje. En niet gestolen. Dus, en niet gestolen, ne, niet beschadigd. Het was, het was overigens wel een replica. Ah, ja. maar, des, maar wel een, des, des, een betrouwbaar publiek is antwoord, hè? Nee, dat des, niet te min. Ik, ik, ik was aangenaam verrast dat daar ja. geen beschadigingen... Ja. wat er nou ook aan gebeurd zijn. Dus, Verbazingwekkend. Nog even ja? ter herinnering. Wie was de laatste echte winnaar van de ondernemersprijs?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 Uh, iedereen strijdt direct mee om de eindprijs. Oké, okay, Oké. Okay. Uh, en, en dan, dan ja, nu broer. gaan we over naar de acht Ja, sorry. Uh, <laughs> <laughs> we hebben een uur toch, begrepen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je moet een beetje opschieten, Erik. <laughs> Lola, okay, okay. <laughs> Lola Rugebrecht van Friends Bar and Kitchen. Uh, dan Delaram uh, Verzaski. Uh, ja, juist is altijd wel al lastig. Delaram. Van Lambians Coiffure. Ook uit de Haltestraat, Eigenlijk de overbuurvrouw van, uh, van Lola. Die andere twee die je noemde, uh, zitten die ook in de Haltestraat? Welke andere twee? Uh, Lola Ruggebrecht van French Bar and Kitchen. Ja. Die zit in de Haltestraat. En Delaram uh, zit ook in de Haltestraat. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, die, die zijn dus overburen van elkaar. Dan hebben ah. we Jim Keur van Autostrijder. Uh,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 Nou. En daar is het heel spannend. Ja. Ik ben heel benieuwd. Tot en met wanneer kan men nog uh, stemmen? Uh, tot de 14 november. En hoe doe ik dat? Tot Wij hebben gestemd, maar hoe doe ik het? Zou ik het nog een keer kunnen doen of niet? Het kan, maar dat wordt er dan uitgefilterd oh, dat is op e-mailadressen, uh, ja, op, op uh, e IP-adressen, IP ja, dus tuurlijk. wat dat betreft. En, ja. en dan zal er, zal er altijd wel een dubbelding ja, in zijn, nee, dat goed. voorkom je maar... nooit. He, als mensen willen vals spelen, dan kan het altijd. Nee, ja. Ik heb niet de behoefte. Uh, maar je kan dus stemmen via de Zandvoortse Courant, uh, ja? via de website, uh, via de website van beat Promotion, mijn uh, mijn bedrijfje. Ja, ja.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 Uh, Frans Soesmaier en uh, ja dat is het uh, eigenlijk op de dag nadat uh, dat hij overleden was heeft die Frans Soesmaier dat uh, afgemaakt op zijn aanwijzingen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 Zie je me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 In Nederland, hè? Laten we even... Ja ja, ja, ja, ja, Dus niet alleen in deze regio, dat zou ernstig zijn. Als je het wat op deze het regio die... betrekt, hoeveel kinderen heb je dan? Ja, ongeveer. Het is een heel ingewikkeld cijfer altijd. Dat zal ik je zo uitleggen, maar ongeveer 15 is mijn laatste telling. Oké. Okay. En dan heb ik het over IJmond, zuid Merland. Nou, dat is natuurlijk een wat liever cijfer, maar het is nog steeds vijftien te veel. Ja,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 Soms moeten kinderen dan toch nog even in een noodoplossing. of nou even wel naar een buurvrouw of een tante. Of... Dat gebeurt ja, dus, wel. Dus als de rechter zegt uit huis plaatsen. dan wordt het ook uit huis geplaatst, waar dan ook. Ja, in principe wel, ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. En nogmaals, wij willen ook uh, benadrukken.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 En dat heeft Aha. ermee te maken dat deze mensen daardoor ook vaak minder kunnen werken. Hmm. Zodat ze meer tijd voor de pleegkinderen hebben en de therapieën en alles eromheen. Okay. Dus dit project Gezinnen. Het is een, uh, een waterval van informatie. Uh, Echt hè? Mag ik het, mag ik het <laughs> samenvatten: dat je eigenlijk alles terug kan vinden op pleegzorg.nl? Uh, ja, en je kan ook op de site heel goed kijken van Kenter.